Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Italië is een Zwitserse bankier opgepakt... die in de VS verdacht wordt van miljardenfraude. zou rijke Amerikanen hebben geholpen om in totaal 15 miljard euro... uit de zicht van de Amerikaanse Belastingdienst te houden. De bankier, Rahul Wel was bij de Zwitserse UBS-bank... tussen 2002 en 2007 hoofd van een afdeling... die het geld van duizenden buitenlandse klanten beheerde. Hij stapte op toen hij in de VS van belastingfraude werd beschuldigd. Wel maakte de fout om onder zijn eigen naam in te checken in een hotel in Bologna. Omdat de VS hem zocht, besloot de Italiaanse politie hem op te pakken. Er is opnieuw een lichaam gevonden onder de puinhopen van het winkelcentrum... in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, waar vorige maand een aanslag werd gepleegd. Volgens de regering is het de stoffelijk overschot van een van de terroristen. De man zou herkend zijn op beelden van beveiligingscamera's. Verder werden vier vuurwapens gevonden... die door de terroristen bij de aanval op het winkelcentrum Westgate zijn gebruikt. Vrijdag werden drie andere lichamen gevonden... waarvan er twee van terroristen zouden zijn. Bij de aanslag in het winkelcentrum en de gijzelingsactie die erop volgde... vielen zeker 67 doden.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 Dan het weer, enkele buien, overdag soms zon, maar ook veel wolkenvelden... en vooral in de middag en avond enige tijd regen. En het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. De nacht... Van het Goede Lijf. Met Adeline. Ja, we gaan nog even terug naar het concertgebouw. 9 oktober jongsleden. toen het parool daar voor de tweede keer een avond van het Amsterdamse Lijflied organiseerde. En het thema was de crisis, financieel en anderszins. Nou, Kees Prins, die trapte af. Wim Sonnenveld, die was een grote fan van Louis David. en heeft een liedje gemaakt in de stijl van Louis David. En dit gaat over een man die heel rijk is, maar het dan uiteindelijk toch helemaal niet blijft te zijn. Ome Thijs, de glazen er, had met eindeloos geduld. Al een paar jaar elke week het formuliertje ingevuld. Waarop hij zijn sportprognoses voor de voetbal had onthuld. Met een eentje, of een tweetje, of een drietje. En uiteindelijk bracht de radio de tijding van belang. O, tijd had alles goed. En in de wereldsportieve drang kuste die voor het eerst na jaren weer de wat verbaasde wang Van zijn echt en genoten tandmietje. En het nieuwtje vond terstond zijn de weg van een mond tot een boot. Zij Ome Dijs de prijs in de, de voetbalboel. We halen het niet grof meer als je voelt wat ik bedoel. Ome oh, Dijs de prijs in de, de voetbalboel. Alle buren leefden mee en ome Dirk zijn sympathiek: We gaan lappen voor een bloemstuk, mannen, allemaal een piek. Het werd een witte aarelskelken, want dat vonden ze zo chic. Met een zilveren lint aan, met rust in vrede. En de bakker hield een toespraak over voetbal, wel een wee. En hij sprak nog over Feyenoord, maar daar kwam hij niet ver mee. Want een Ajax-ven die kneep zijn ademsappel tot puree terecht. Zodat iedereen dacht dat hij was overleden. Maar de bakker kwam weer bij. En samen, zo we ik heb het van nog niet gehoord. Zeg, heb je het al gehoord van over tijd? We zijn er nog lang niet hoor. Tante Mietje had intussen met een joviaal gebaar lallend door het huis geroepen. Ram alles maar in elkaar. Ik heb al zo lang genoeg van dat verschrikkelijk meubilaar. Morgen ga ik mee de nieuwe spullen steken. We verhuizen naar de goudkust en dan nemen we een flat. En ze nam een trijpenstoel en gaf een dreun op het buffet. God zij dank, riep opoe juichend. En ze sprong haast uit haar bed. Om meteen daarna het alkoofje af te breken. Zij dacht niet aan haar gicht, Zij zoet met blij gezicht. Feest in volle gang was, kwam er een harmonica. Want er is geen feest compleet, zei heel Matthijs, zonder bolna. na. wat, zei Tante Truitje. Bolna dit, zei Tante Daan. En ze schonk een bloemenvaas vol oude klaren. Toen bij het ochtendgloren iedereen verzadigd was van het vocht, heeft een vuilnisman de lege flessen bij elkaar gezocht. En die heeft toen van het statiegeld een buitenhuis gekocht. En is stil gaan leven in de buurt van Laren. En iedere feest alleen zong toen die huiswaarts mee. Zee, dan de desillusie. Toen de ochtendzon al scheen en iedereen vertrokken was. En ome Thijs een beetje katerig zijn ochtendkrantje las. Haalde tante Mietje plots het formuliertje uit haar tas. Dat ze blijkbaar was vergeten af te geven. Even zag het eruit uit dat ome Thijs het leven liet. Maar toen die mietje zo zag janken, zei die ouwe, haal me niet. Want ik heb nog steeds twee handen aan mijn lijf, zoals je ziet. En daar hebben we altijd goed van kunnen leven. Kop op en lach maar weer, al zingt er niemand meer, zeg die nog. Kijk, dat is weer iets heel anders dan uh, John Coltrane of Miles Davis. Kan allemaal hier. Maar goed, je hoorde, de stemming zat er al goed in, in het concertgebouw. Het is een tekst van uh, Jacques van Tol, hè? Een van de vaste liedjesschrijvers van uh, Louis Davids. Maar ja, na de oorlog was zijn naam besmet... Hè, door zijn lidmaatschap van de NSB en zijn antisemitische antisemi liedjes... en pro-Nazi-liedjes die hij geschreven had tijdens de oorlog. Hè? Maar onderduikers had hij dan ook weer. Enfin. Uh, veel kleinkunstenaars deden of zijn liedjes van hen zelf waren. Hè? Dat vind ik nou ook weer niet zo vrij. We gaan door. Mieke Stemer, denk nou, Die waagt zich aan het prachtlied van Willem de Munnik, alias Willem Chanson, de dievenwagen. Gert Wartenaar op accordeon. Jongens, kom kijken, de wagen staat voor. De dieven worden weggereden. Zie je die stempels, landige boeien, die soms niet het ergste deed. Soms zie je zo'n jongen, een lang werkeloos, die het deed dat hij niets kon verdienen. Vaak zie je de moeders aan het station. Wat is het niet vreemd als je loopt langs de straat En overal zie je die wereld? En loop je te denken hoe mooi het te zijn Wat zijn we niet aardig dan toch stilde. En als dan je kinderen vragen om brood Je kunt hem zelfs dat niet eens geven Steel je maar van, het is voor je kind en dat heeft toch het recht om te de... altijd geen dief die de wagen ingaat. en dat is natuurlijk weer een mooie. Het zijn soms jongens die gedienst willen doen en die ze er normaal in gooien. Maar hij die vermoord en geld heeft, zo'n bloed en wordt steeds. In the words you need, in the vague Nou, iets opwekkenders nu. Uh, bassist Bart de Ruiter van de Jan Robijns -band, die kan zingen. Zet het geld in mijn handen smelt. handig de huisvrouw die telt. Saints and Bart de Ruiter en Sofie en Cato met Zaterdagmiddag. En uh, ja, dat is een liedje van een man die in 1918 werd geboren. In 1953 werd hij uitgeroepen tot de populairste zanger van Nederland. En in 1963 was hij de populairste gitarist, de beste gitarist van Nederland. Hij is inmiddels 95 jaar en hij zit hier vanavond. Eddie Christiani. Jij kon zingen? Nee, maar ik, uh, het is meer mijn uitspraak die, uh, die er hiertoe heeft geleid. Ik ben een van de weinigen van de band die nog keurig Amstelveens kan spreken. <lacht> en daarom is het allemaal gekomen. <lacht> Je bent echt Amstelveener? Ik ben een Amstelveener en een broedplaats van genieën. <lacht> Hoe is het dus nu voor jou de tweede keer in het, in het concertgebouw? Hoe voelt dat? Voelt het anders? Ja, smiddags spelen we nog dat het wel meevalt. Maar het is wel een dingetje toch, moet ik eerlijk zeggen. Spijt me wel. Ja, ja, ja, ja. Dan sta je dan zo. En dan denk ik niet aan alles wat er al geweest is gewoon. Maar het is sowieso een waanzinnige zaal als het begint... dat je het ook echt kan horen. Alles wat die mensen zingen en zo. Als je zacht zingt, dan hoor je het hier ook. Wat in de Paradiso wel eens anders is natuurlijk. Zo, Deze zaal is er een beetje voor gemaakt, denk ik. En dat publiek. Dat publiek dat vanaf seconde twee... Meteen, dang. Vroeger ja. moest je mensen nog wel eens een beetje opjagen. Dat is gewoon cadeau. Ja. Als ja. we dit nou eens vasthielden. Ja. Dan kan ik later zeggen, dat heb ik nog meegemaakt. Ja, oh. gemaakt. Hey, en wie heeft de nummers gekozen? Dat doet Jan dat Robijn samen met Simone Toppers. En dan hebben ze een lijst van, dat begint met zoiets als 500 nummers. En dan gaan ze dat voorstellen aan de artiesten. En dan blijkt dat, uh, die wil weer wat anders. En die kan dat niet of die wil dat niet. En... Dan krimpt het en krimpt het totdat er toch een lijstje overblijft... waarvan je eerst denkt, mooi, ja, aardig. En nu is het achter de rug en dan ben ik toch heel erg blij met dit lijstje. Ja? En zeggen. komt er weer een nieuw lijstje? Ja, maar wie moeten we nu eren of wat zullen we nu eens vieren? De crisis is dan klaar. Wat bedenk je? Ja, de liefde of zo. Je mag... De liefde, daar zijn niet zoveel liedjes over. <lacht> wordt maar als je een goed idee hebt, ben je van harte welkom. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ik ga denken. Ga goed. Dankjewel. Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je groeit als van je sigaar, nu veel dan verder maar bij haar. Je vraagt me niet meer wat we eten. Ik kan van uw baan vergeten. Wat jij het liefst is avonds zelfs hoe je vroeg hebt ik ben gelukkig zonder jou, nu ik niet meer van jou. Mijn leven krijgt een nieuwe kans, komt gewoon nog net op de dans. Ik ben gelukkig zonder jou, ik ben gelukkig zonder jou. In hey, bovien van die s'avonds laat een leugens zoeken voor het je lacht je stemt daar de stap, weergal me niet meer op de trap. Je hoeft iets stiekem meer te fluisteren, en ik niet aan je door te luisteren. Ik kan vergeten wie je bent en dat ik je heel goed heb gekend. Ik ben gelukkig zonder jou, nu ik niet meer van jou. Ik weet niet wat men van mij denkt, ik zie wel wat de toekomst brengt. Voorlopig rust geen commentaar op elke krulspeld in mijn haar. Je kunt je medelijden sparen, ik heb net als voor we samen waren. Het goede einde van het wet bij de verwarming neergezet. Ik ben... Gelukkig zonder jou. Kijk, daar heb je al zo'n lied over de liefde te pakken. Hè? Gefnuikte liefde weliswaar. Gezongen door uh, Dolly Bellefleur, alter ego van Ruud Dauma. Uh, een lied dat Connie van der Bosch maakte in 1966... Hè, toen ze net een scheiding achter de rug had... Een uh, lied dat volgens uh, hoogleraar uh, uh, Gender Studies, Maaike Meijer... heel wat meer invloed had op de vrouwenemancipatie... dan menig zwaar literatuurstuk. Dus uh, applaus voor Harnie Meijer die de tekst schreef. De muziek was van uh, Peter Koelenwijn trouwens. En mijn dank aan uh, journalist Paul Arnoldussen voor al deze informatie. Voor het maar weer. Uh, uit de musical en nu naar bed van Annie M.G. Schmid uit 1971... Een lied dat grotendeels ja, de tijd overleefd heeft. Beroemd geworden met de stemmen van uh, Jenny Arian en uh, Frans Halsema. Nou, dan weet je het wel. Vluchten kan niet meer. Hierdoor uh, Erik Corton en de zingende actrice Halewijk Minis. GELUIDEN.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 Schuilen bij elkaar, vluchten kan niet meer Vluchten kan niet meer Vluchten kan niet meer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 Hier nog een uh, mooie van uh, Anniek Boer. Ik moet mezelf leren jou vrij te laten. Ondanks de piraten en kapers op de kust. Ik moet mezelf leren jou te respecteren en je te vertrouwen. Dat je nooit een ander kust. En mezelf genezen van de jaloezie. En mezelf genezen van de utopie. Van het altijd en eeuwig hand in hand samen zijn. Het eeuwig samen zijn. Ik moet mezelf leren, met vallen en opstaan. Ik moet mezelf leren, dat je een eigen leven hebt. Ik moet mezelf vertellen, en het ook onthouden. Dat ik op je kan bouwen, en niets te vrezen heb. En mezelf genezen, van de jaloezie. En mezelf genezen, van de utopie. Van het altijd en eeuwig. Hand in hand samen zijn, het eeuwig samen zijn. Ik moet mezelf leren, je niet te willen binden. Te houden van je vrienden, die houden ook van jou. Ik moet mezelf leren, je niet te controleren. Je te laten blijken, dat ik je vertrouw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 ik kan erover praten, ik kan het bij het kwijt Ik moet nou maar eens wennen, niets meer op te zouten Te leren van mijn fouten, want ik wil je nooit meer kwijt En mezelf genezen van de jaloezie En mezelf genezen van de utopie Van het altijd en eeuwig, hand in hand, samen zijn het eeuwig Samen zijn. ja. Ja, Boer. Ja, ik vind dat ze heel goed zingt. En ze speelt ook nu eh, Ik dacht in de donkere kamer van Damokles hè, met het Nationaal Toneel. Ook nog gezien. Goed, tot slot de muzikale man achter deze heerlijke avonden die het Parool samen met Simone Toppers jaarlijks organiseert. Dat is natuurlijk pianist Jan Robijns, leider van de Jan Robijns Band. Die verder trouwens bestaat uit Gert Wantenaar op accordeon. Nou ja, die doet af en toe mee. Bart de Ruiter, dat is een vaste man. Op de bas. Jacques Pico op gitaar. Marcel de Groot op gitaar. Leon Klaas op drums. Loet van der Lee was er dit keer mee. Met trompet en bugel. En Sofie en Cato van Dijk de backing vocals. Maar hier Even Jan. De keuze van het repertoire hebben aan jou te danken. Onder andere en, uh, aan, uh, aan Simone en aan uh, Paul Arnoldersen en uh, Ronald Okhuizen. We hebben het met z'n vier hebben we ons erover gebogen. We kwamen allemaal met suggesties. Ja, want er zijn nog een heleboel. Uh, hè, er was een verkiezing van het, uh, het Amsterdamse Lijflied. Uh, uh, wat is het, twee jaar geleden of vorig ja, jaar? Ja, dat, dat is twee, twee jaar, jaar geleden. geleden. Ja. Ja. Dus dat was een hele serie. Uh, ja. Uh, ...nummers uitgerold, waarvan er een aantal toen in Carré gezongen zijn, maar er waren dan zoveel mooie nummers over. Ja. Daar heb je voornamelijk uit gepunt. Ja, ja, en ook ja, omdat een, een soort bezoek ieder, ieder jaar naar een thema. En daar nou was crisis dan. Ja. En het is een beetje verruimd van uh, geldcrisis ook naar de relationele ja. crisis. En sommigen, kan je, kan je twijfelen of dat iets met crisis te maken heeft, maar... Dan dan is het, dit het ook was gewoon, ook niet allemaal Amsterdams, maar dat maakt nee, ook niet uit. Dan is het gewoon een mooi liedje en, ja. voor, vooruit te maken, weet je. Ja. Een, maar waren zo dat nou, zijn, zijn dat nou liedjes die jij uh, in jouw jeugd hoorde? Of die je mooi Jawel, vond? Of ja. die ze later mooi ja. gaan vinden? Ja, nee, we hebben altijd het, het, het jordaan repertoire. heb ik iets bijzonders gevonden. Ja. Echt waar? Ja, Echt dat, als... vind ik, dat, dat vind ik iets typisch Nederlands. Eigenlijk een soort volkmuziek is het. Met het accordeon. En die, uh, Nee, het Amsterdamse lied is eigenlijk gemaakt door de Het Dus door Hilversumse mannen is het, uh, geef mij maar Amsterdam gemaakt. Oh ja? ja. oh ja, oké. Okay. Want ze woonden in Hilversum en ze wilden wel weer terug naar Amsterdam. niet oh, ja. Oh, ja, het is niet uh, van oorsprong, het is helemaal zuiver Jordanees. Komt uit Hilversum. Nou, dan nou doen jullie die paroolavonden in de Melkweg, in Carré en in Paradiso. En uh, hoe, in hoeverre is het nou anders muzikaal qua ruimte hier in het concertgebouw? Ja, het schijnt moeilijk te zijn om dit uh, elektrisch te versterken. Want het is eigenlijk een zaal die gebouwd is voor akoestische muziek. Dus, uh, maar ik heb gehoord van mensen dat ze het heel aardig vonden klinken. Dat ze het goed konden verstaan. Het Paradiso altijd een moeilijke zaal. is Voor het publiek om uh, te horen waar het over gaat. Maar het is natuurlijk geweldig om in, in zo'n heiligdom te spelen. Hè? Want is dit voor jou dus de tweede keer met, met het parool? Ja. Heb je het vaker gedaan al met andere dingen? Nee, nee, niet in de grote zaal. Nee, nee. nee ik kan me niet herinneren. Maar zo'n publiek is ook wel bijzonder. Ja, dansen. dat is geweldig. Dat, dat is hartstikke leuk. En ja. ze hadden er al direct vanaf het begin... hadden ze er erg uh, heel veel zin in. Direct meezingen. Dus dan ja, denk je, nou, kan niet meer stuk. Dat is echt heel leuk. Heb je al een thema voor volgend jaar? Nee, nog niet. Kijk eerst even naar ja. die hele mooie lijst. Daar zit een hele mooie bij... En misschien dat daar een thema uitrolt. Ja, er is een hele grote lijst van 900 liedjes die over Amsterdam gaan. Nou goed, u hoort het daar rollen nog wel een paar mooie avonden... rond het Amsterdamse lijflied uit. Ik hou u op de hoogte. Maar nu, het mysterie van Emily. Ik heb erbij, ja, Jan heeft weer een mooie tekst geschreven. En uh, u weet het, u kunt... Uh... Wat was het ook weer? Knijpkartjes winnen, hè? Dus uh, als je het weet, ik ga iets vertellen over iets of iemand... en u moet raden over wie of wat het gaat. En dat is opgedeeld in drie fragmenten. En na het eerste fragment krijg je een paar. Dan win je je wint het toch niet na één fragment. Dus ik kan rustig zeggen, krijg je drie knijpkatten. En <lacht> na het tweede fragment krijg je er twee. Na het derde krijg je er nog maar eentje. Goed, en het telefoonnummer is 0800... 1, uh, wat is het nou? Eh... Uh, 1-1-2-1. Uh, nou, dat zeg je dan zo vaak en opeens beet kwijt. Goed, maakt het uit. Ik zou zeggen, hier komt het eerste fragment. Wat is dat toch? Iemand is bewezen verstandig, heeft een mooi verleden waaruit hun scherp analytisch vermogen als belangrijke eigenschap boven is komen drijven. Sympathieke uitstraling. Zal niemand snel tegen zich in het harnas jagen. Kortom, wanneer we het hele pakket bekijken, dan zou je zeggen: niks meer aan doen, ideale man. Maar toch, ja wat is dat toch? Dat je dat allemaal wel weet, maar toch denkt: jij bent het net niet. Bij sommige functies telt ineens alles. Ook hele triviale dingen krijgen plotseling gewicht. En hij lijkt continu over diezelfde trivialiteit te struikelen. Nou, heel knap als je het nu al weet. Maar uh, doe een gooi. 0800-1121. En uh, weet je wat? Ik, ik vind het ook wel leuk als mensen bellen dat ze mij eens een goede tip geven. Een mooie culturele tip. Iets wat ze zelf gezien hebben of gelezen hebben. Of, uh, dat zou leuk zijn. Die mensen hebben voorrang. Goed, 0800-1121. En uh, ik uh, uh, sluit nu het Amsterdamse lijfliedgebeuren af... met Matteo van der Grein die de blues zingt. En dat is een leuk nummer van Kees van Koot en Wim de Bie uit 69. Rieker op je Cityback, maar je voelt je nooit en nergens thuis. Je zou die avond in de hoofdstad zijn. Je staat een uur bij Oude Rijn en al die squa Geleend. Ze heeft een trouwring aan haar hand en krijgt ook gewoon de lekker man. En op de dam bij het monument zit je geweldloos op je krent. Je versiert een eindeloze mij. Die levende objecten show. Je bent bereid daar naakt te staan, maar ze nemen enkel meisjes aan. En in je slaapzak ergens op een vloer maak je die nacht een solo tour. Dat blokje hasp van veertien piek eh, blijft stroom en maak je ziek. En achteruit een tofsimboel, de berg brandt uit. En je weet het weer, en je voelt het weer. Oh, daar is de bloem, ja, yeah, de bloem. Matteo van der Grijn voorlopig nog eventjes soldaat van Oranje. Oké, okay, um, aan de telefoon. Ah, sicko. Hallo Adeline. Hoe is het? Goed. Nee, slecht. Oh, gaan we het, gaan we het over iets slechts hebben of heb je een leuke culturele tip? Uh, leuke culturele tip op dit moment niet. Nee, ik doe weinig aan cultuur op dit moment. Oh ja, lees je ook nooit een boek? Ja. Uh, oh ja, ik ben, met, met, met het, heb ik als eerder verteld. Een paar weken nog steeds bezig met het wachten en verwachting van hele Haasen. En? Historische romanen hè, uit het uh, late middeleeuwen, vroege Renaissance. Ja, ben je, maar hoe ver ben je nou? Halverwege. En is mooi? Ja, schitterend, schitterend. En Wanneer lees jij, Sico? Voordat je gaat slapen of 's ochtends of? Uh... Nou, ik heb natuurlijk mijn werk, hè. Ja. En uh, dan ben ik om uh, twee uur half drie mee klaar. Dan ga ik met, lekker met de bus naar huis, even mijn boodschapjes doen. En dan pak ik dat boek even, een half uur, drie kwartier. Oké, okay, dus jij leest smiddags, lekker rechtop zittend op de, in een stoel, op de, op de bank. Nou, ik heb een, uh, hoe heet het, een, een, een, een tuinstoel in mijn kamer staan. Ja? Met een kussen erin natuurlijk. <laughs> en muziek, luister je thuis naar muziek, hoor? Ja, ik heb een hele grote diversiteit. Bijvoorbeeld Stabat Mater, bijvoorbeeld. Ja? Ja? Ik heb wat zuid uh, amerikaans staan, Peru, Andres, muziek. Ja? Ik heb wat klassiek staan, zoals Sivaldi, noem eens op. Ik heb ja? een hele diversiteit aan muziek. Oké, okay, en wat meer modernere, eh, of niet? Heb oh, je ik heb dat... ook Toto staan en ik heb PhD staan. Ik heb weet ik wat staan, alles. Toto, is dus ook lekker oude meuk, toch? Ja, hartstikke leuk en lekker. Oké, okay, goed. ook. nou, dat vind ik al cultureel genoeg. Wie denk je dat het is? Nou, ik denk dat zo'n onbenulligheid als John de Mol. John de Mol? Waarom John de Mol? Nou, met dat onbedoelige dat, van de televisering komt zich. Dat is toch geen cultuur meer? <laughs> Wacht even. Uh, John de Mol, je bedoelt het programma Waar is de Mol heeft gewonnen? Juist, ja. Maar dat, dat is toch niet van John de Mol? Dat is van de, de, de, de Mol-familie. <laughs> volgens mij niet. Nee, nee. Nee, volgens mij haal je nu twee dingen door elkaar. Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Moet je dagen, dat ik nauwelijks tv kijk. Ik heb nee, precies. Weer, ik, kijk, ik kijk niet eens tv. Nee, oké. Okay. Ik kijk ook nooit naar het programma, maar het schijnt ja, heel leuk te zijn. Ik ben wel ja, heel fijn Het schijnt heel leuk te zijn. Ja, ja goed. Dat, dat is het, Ieder zijn het, meug. Nee, op. Dat kop. is dus het, het cynisme achter mijn, uh, okay. mijn antwoord. Hè. Nou, het, het is helemaal niet goed. Ik weet ook nee. niet hoe je erop gekomen bent. ook dus... niet, maar goed. Mijn bedrijf gaat het slecht mee. Ja, we zijn, we... Bijna failliet. we zijn bijna failliet. Ja, dat vertel je elke keer, maar er gaan heel veel... Het is, bet... het, is, het is echt zo. Maar dit is de nacht van het goede leven. Ja, dat snap ik ook wel en daar blijf ik ook op. Oké, okay, dan is dat vind ik een goede reden. Sico, ik wens je een fijne week en sterkte met de zaak. Dank je wel. Dag. Dag. Uh, John, goede John. Hallo, Anleen. Hallo. Hallo. Wat is jouw culturele tip, John? Geen flauw idee. <laughs> nou, ik bedoel, doe maar dan, ben je iets aan het lezen? Lees je wel eens? Eh, uh, weinig, weinig. Ik ben toevallig met een uh, schaakboek bezig van uh, Hans Beumers of zo. Met uh, alle vader wat hij meegemaakt Ik vond wel leuk. Oké, okay, speel je ja, zelf ook schaak? Jawel, jawel, ja jawel. Ja, wel, ja, wel. En, en met jezelf? Doe je dat wel eens? Van blind, ik... blind schaken met jezelf? Of, of, of, of nee, nee, zo slim ben ik ook weer niet hoor. Heb niet. <laughs> en ik muziek? Ik doe al van de zomertje van 12. Hé, <laughs> uh, John? Wat voor muziek draai je thuis? Muziek, muziek, muziek, muziek. Ja, ja, ja, ja. Vroeger een beetje Michael Jackson, Kate Bush, Oliva Newton-John. Uh, je had even een kwartier, noem maar op, uh, heel divers. Oké. Okay. House ook nog. Maakt House? House ook nog wel. Zo, <laughs> zoals dat nog wel. Oké. Maar echt uh, anno, anno 2013, uh, komt er geen nieuwe muziek mm, meer bij jou naar huis? Nee. Nee, nee, nee, nee. Nee. Nee. Ah. nee. Oké. Okay. Nee, nee. Goed, meer kunnen we niet halen hey, hey, hey, bij jou. Jammer dat ik je niet gezien heb trouwens. He. Wat? Jammer dat ik je niet gezien heb eh, op Nani Ik was er wel degelijk. Ja, die schil wel 50 minuten opgebracht voor jou. Ik, ja, want ik zei op een gegeven moment, halveer het. Weet je wel, ja, van maak dacht, van die hond. Zo... Ja. Ik dacht dat ik dat hoorde, ja, dat dacht ik al. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Dus. Nee, goed. Ja, dat was ook opgebracht. Nou, ik, ik, was, uh, ik was er braaf heen, want ik heb zoiets van: uh, iedereen kan wel zeggen in de kranten van uh, het heeft allemaal geen zin, maar als je dan ja, thuis gaan. blijft, dan. Uh, huh? Goed, ik was solidair. Ja, het is mijn favoriete uh, publieke zenders. Ik had voor leuk, hier. Ik ben ook even gewoon uh, gaan kletsen daar. Nou, hartstikke goed. Zo. En ik had het koud, ik had helemaal geen zin, maar ja, ik denk, ik ga gewoon hoor, ik moet gaan. Oh. Nou, heel goed van je. Dus. Het, het is gewaardeerd. Ja. John, wie denk ja. jij dat, uh, dat er bedoeld wordt in het uh, uh, mysterie? Geen, geen flauw idee. Ik moet even een gooi geven. Schat even. Ja, nou, gooien we gelijk weer weg. Is hartstikke fout. Ah, Oké? Okay? Heel, heel verstandig. Hey, fijne okay. week, hè? Dag. Oké, okay, doei doei. Goed, we gaan door met het tweede fragment. Ineens is er die mimiek. Waardoor je denkt, hallo, zijn we nou serieus of niet? Het glimlachje dat bij toverslag opkomt en even snel weer verdwijnt. De gespeeld gemakkelijke omgang met sommige lastige mediatypes. Misschien hebben we gewoon te maken met een te aardige man. Nou kan iemand eigenlijk nooit aardig genoeg zijn... maar hij heeft nou eenmaal gekozen voor een vak... waarin een leuke uitstraling niet per definitie positief bijdraagt aan je imago. Maar dat lijkt hij niet te weten... Dus, vrolijk lachend, ploetert hij zich door allerhande dossiers heen. Nooit te beroerd om iets uit te leggen. Alsof hij blind, blijmoedig richting afgrond wandelt. 0800-1121, als u het denkt te weten. En, eh, oh ja, vorige week liet ik het maar half horen. Dat prachtlied van Laura Vola. Nou, hier nog eens helemaal. MUZIEK Wonder, wonder what you might do You can't simply hide a dream in the blue Don't try to fight, don't let me go You've gone too far from what I know Father, father, why let me go? Father, please don't let me go. Brother, brother, let me love you. Whisper, I, your the deep, deepest fears. You can trust me, and when it's over, we can begin. Finally. Don't try to fight, don't let me go You've gone too far from what I know I lost my heart in the dark with you Father, Father, why you let me go please don't let me go father father by you let me go father please father please don't let me go father father why let me go Don't let me go Go father father by you let me go father Father, please don't let me go. Father father by you let me go father Am vinden op het album Sing to the Moon. Ik vind het heel erg mooi, dit nummer. Oké, okay, aan de telefoon. Guido, Guido Kleinbeekman. Goedenacht. nacht. Alles goed? Uh, ja hoor, prima. Wat, heb je een culturele tip voor me? Een culturele tip? Nou. Uh, misschien, uh, misschien Hannes Minnaar. Wat is dat? Wie is dat? Uh, Hannes, uh, dat is uh, gewoon... Ik geloof dat hij zo heet, dat is een uh, piano, uh, Pianist, Nederlandse Pianist. Ha. Maar of hij nu nog uh, speelt weet ik niet, misschien uh, uh, hij zou nog uh, van de week spelen, maar... Uh, Hanne, Hannes Mina, dat is uh, dus een Pianist. Oké, okay. ja. goed. En uh, waar ken je die van? Nou, dat, ik heb uh, Paul Wieteman gehoord. Oh, oké, okay, dus goed. Het speelt wel heel goed. En dat sprak jou aan? Nou goed, dat vind ik leuk. Ja, ja. ja ik heb hem hier voor me. Dat is een jonge knul nog. Hij is een, ja, een van Nederlands ja. meest succesvolle pianisten. Ja, Oké, okay, juist. Ja, ah. Nou, hartstikke goed. En wie denk je dat het is? Uh, um... Is Mark Rutte. Hoe kom je daarbij? Ja, de, de, de, de, daar kwam ik gewoon op aan de hand van de aanwijzingen. Het is wel heel grappig dat bijna. het nou, goed is, weet ik niet. Het is hartstikke fout, Guido. Ja, dacht ik al. <lacht> ja, goed. Ja, goed. Hé, hey, bedankt voor het meedoen. Dag. Ja, oké, okay, dag. Sita, Goedenacht, Sita. Ja, ik moet lachen, want voorheen hadden we. Uh, uh, een, Hoe heet die? Uh, Balken en ja. die altijd genoemd werd. <lacht> ja, dat is altijd. Dat heb je inderdaad juist. En ja, nu, uh, nu alles misschien... paste op Balken en... Ja, en nu past alles op Mark Rutte. Dat is heel ja. grappig. Nee, nee, nee, helemaal niet. Nee. Dat verbaast me dat er zo weinig mensen op Mark Rutte komen. Ja, nou, af en toe er komt er nog een Balken en... Ja, ja, ja. Ziet, jij had ja. nog iets anders te melden of te vragen. Ja, ja, ja. Ik vond toen... Uh, jullie hebben toen een hoorspel uitgezonden in Delen. Ja, dat stroken uh, jullie... of, of... ja, ja. Of stroke Jullie zeg ik, ja. ja uh, want sorry. dat heb je samen gedaan met uh, Nora. Ja, met Nora Romanescu. Met het, uh, de uitzending van woord.nl van de VPRO. Ja, op vrijdagnacht. Ja, nou, dat, ja? dat vond ik heel prettig, want dan uh, ging het wat sneller. Ja. En uh, uh, ja, ik hou gewoon van hoorspelen. Ja. Dus. Uh, want dat vond zij, heel zo, zij doen nu de, de Hobbit-uitzenden, hè? Ja, maar dat duurt zo lang. Want hoeveel delen zijn dat dan? Uh, het zijn. Ik heb er gesproken, ik dacht dat het acht of tien delen waren. En nu zijn zij pas bij deel vier of zo, of vijf? Ja, ja. En nou was... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Laatst was uh, W.F. Hermans uh, een uh, documentaire, hè? Ja. Uh, in het, uh, de nacht van uh, de... Po nee, van... Uh, Woord.nl van de VPRO? Ja, Gingell ja. ja. Nee, dat... Dat kwam te vervallen, want het ging helemaal over uh, Hermans. Oh, en dan was je weer een, een ding achter. Oh, ja. En uh, ik weet niet of Nora nu met vakantie is. Want, eh... Uh... Oh, gaan jullie door, trouwens, na januari? Ja, ik mag blijven. Oh, Dat en is... ook die nacht. Ja, ik mag nog voorlopig blijven in de nacht. Ik hoop uh, nog heel lang, ja. Heb je het al gehoord? Ja, ik mag blijven. Ah, want... Maar Nora, zij weet, het, Nora weet het nog niet, of wat? Nou, Nora zou het geloof ik deze week horen of zo. Oh ja. Maar dan gaat ze dus eerst met vakantie. Ja. Dus uh, wij krijgen het pas... Uh, nou, half november of zo te weten. Ja. Nou, ik, ja, ik weet het ook niet. Maar jij stelt voor... Ik wil best wel weer... Want inderdaad, ik ben een beetje slordig. Het zou leuk ja, zijn om meer ja. vervolghoorspelen uh, Dat dan samen te doen. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik ga ja. er werk van maken, Sita. Ja, en, en, en dan ook... Uh, uh, uh, als je dan uh, Nora weer spreekt... Ja. Dan, moet, uh, dan, dan zou ik het leuk vinden... Als Nora op de, op de, op de vrijdag... De... Het Lammetje Kato weer uitzond. Het wat? Het Lammetje Kato. Wat is dat? Ach, dat was van de VPRO, van de zusters. Oh, ja. Ja, ja. Ja, maar dat kost, dat kost ook weer centjes en de VPRO moet heel erg bezuinigen. Is toch van de VPRO? Ja, je bedoelt, maar uh, je wilt dat ze nieuwe, nieuwe bijdrages maken? Nee, nee, nee, gewoon de oude. De oude. Het zijn toch hartstikke leuke dingen. Oké, okay, maar dan, moet, dan moet je eventjes bij de VPRO zelf zijn... en het daar eventjes aankaarten. Ja, dan moet ik het uh, Nora vragen. Dan moet je het Nora vragen. Ik ga ja, wel eventjes ik ga over ik die, dacht, die... Misschien kun je het wel, uh, wel voorstellen bij Nora, dacht ik zo. Ja, ik kan, ik kan maar... het niet voorstellen, want ik ken het niet. Dus dan weet oh. ik het niet. Oh. Okay. En heb Sita. je vandaag niet genoten van, uh, van, de, van de marathon? Nou, ze liepen wel door de Wieboudstraat. maar wat veel leuker was uh, in, in, in, bij mij in de straat was een, uh, een Turks huwelijk. En dat uh, is een familie. Het oh. is elk leuk. Uh, ze hebben nog een hoop kinderen. Dus het is elk jaar is het daar feest, maar dat is zo leuk. Er wordt op straat gedanst en met vlaggen en dingen gestrooid en, uh, en uh, in die auto's uren toeteren. Dat vond ik eigenlijk nog veel leuker. Dus voor de rest. Nee, dat rennen, dat uh, heb ik zoiets van. Moeten die mensen heen? Maar goed. En ja. ook uh, buikdansen? Ja, ja, nou van alles. daar Het is echt erg leuk. En dan heb ik echt zoiets van waarom... Ja. Mijn huwelijk was ook leuk, maar dit is toch eigenlijk nog veel leuker. Oh, je bent wel getrouwd? Ik ben getrouwd? Ik ben keurig Zo. getrouwd, ja. Zo. Oh, we had gaan bijna naar vier. Hé, hey, uh, we ja, zitten okay. veel te lang te kletsen. Wie ja, dacht je dat okay. het was? Dat ja. uh, had ik toch al gezegd of niet? Nee, ik heb nog oh, niet gezegd. Alijt de, de... Ik moest de naam noemen. Ja. Maar omdat de... ik anders. Uh... Mag je niet meedoen? Nee, het is helemaal niet goed. Ja. Oké. Okay. Nee, uh, nee, dat wist ik wel, maar okay. ik had maar gauw iemand. Het was Salm, maar uh, dacht ik, maar die is al geweest, dus dat kan helemaal niet. Nee, is ook niet goed. Nee. Nee, nee, nee, maar dat Zit, daar, we gaan hangen, want ik heb okay, nog maar drie doei. minuten. Doei! doei. Goed, uh, jeetje, veel te lang gekletst. Terwijl aan de telefoon heb ik ook nog uh, Adli? Adliwe? Of hoe ja, heet je? Dat weet je? Daar ben ik. Hi. Ja. Nou, sorry dat ik, dat ik het zo, dat ik zo lang zat door te kletsen. Uh, wie denk nou, jij dat het is? Ik denk dat het uh, Jeroen Duijsselbloem is. Nee. Is ook helemaal fout. Maar jij... jij oh. Hebt... <laughs> het is helemaal fout, ja. Ik moet dus... Weet je wat, ik ga nu even heel snel uh, het, het volgende fragment lezen. En misschien ja. weet je het dan wel. Um, ja. Hij moet van alles reorganiseren in ons land en doet daarbij net of de materie helemaal niet weer barstig is. Hij vraagt oude instituties zichzelf maar op te doeken. En hij lijkt dat te doen met in zijn achterhoofd de gedachte: jongens, jullie weten heus wel dat ik niks onredelijks van je verlang. Alsof hij doof is voor het gepiep en gekraken in de gewesten. Zichzelf opheffen. Redelijk. Nou, zullen we nog wel eens zien, denken de oude bestuurderen. Stevig gezeten op Provinciaal Plus. En hij? Hij zit erbij en kijkt ernaar. Voor spek en bonen. Tenminste, zo lijkt het. Misschien zit Superman verborgen onder dat grijze kapsel. En dat baardje. We weten het niet. Nou, wie denk je dat het is? Weet je nog? Heb je nog een tip, Adelie? Ben je er nog? Is Adelie, is, is hij er niet meer? Oh nee. Hij is het niet meer. Hij had het natuurlijk fout Ik dacht misschien, weet uh, hij het? Nou, bel maar mensen. Belt er iemand, Liz? Ja, want Adli had nog een tip. Een Arabisch boek, maar dat heb ik dus vergeten te vragen. Ja, Liz? Heb je het goede antwoord? Want nu moet je het wel weten, hè? A Adriaan. Adrie. En ze typt het nu terecht. Te... Oké, okay, Adriaan, heb ik jou aan de lijn? Ja. Wat, wat gaat Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Ja, het is toch nacht. <laughs> ja, het is goed. <laughs> Waardoor wist je het? Ja, gewesten en opdoeken. Oké. Okay, ik okay. dacht plastic. Ja, precies. Nou, je hebt helemaal een Nou, hij, ja, ja, wat nou, is het? Nou, dat geeft toch niet. Dat nee, geeft niet. ik nou, okay. kwam meteen hem op. Nou, dat heb je helemaal goed dan. Ja, goed hè. Heb je op de valreep nog een culturele tip, uh, uh, Adriaan? Nou, ik lig in wijk aan zee in een uh, heliomare, dus ik kom nergens. Oh nee, oh. Maar ik goed. ben aan het herstellen. Oké, okay, maar ben je wel een mooi boek aan het lezen bijvoorbeeld? Nou, ik heb een hele stapel vrij Nederlander gekregen vandaag, dus daar ben ik wel even zoet mee. Dat is heel goed. Nou, dan wens een ik je... is nog te moeilijk. Ik wens je beterschap en blijf aan de ja, lijn hoor. voor je adres. Hé, hey, nacht ja, nog hè. Daar. Ja hoor, daar.